1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Een versuur nieuwsbv ligt voor ons. Schrijver Abdelkader Benali komt net binnen, pakt een broodje kaas, geloof ik, en gaat zitten. We hebben het zo meteen over <tie> cabaretier Hans Steeuwen. Uh, die moet volgens Ben namelijk oppassen voor een kogel vanwege zijn uitspraken over moslims. En gemeentes krijgen het druk. Er worden er allerlei extra taken over de schuttingen gegooid door het Rijk. We zetten de pijnpunten op een rij met de burgemeester van de kleine Romeente Roosendaal... en een wethouder van de grote gemeente Den Haag. Dat allemaal na het NOS-journaal door u gebracht door Dorad Megens. De burgemeester van Veen is bedreigd. Bij Omroep Brabant is een anonieme dreigbrief binnengekomen... gericht aan burgemeester Natrop van Aalburg, waar ook het dorp Veen onder valt. Aanleiding is de arrestatie van ruim 100 jongeren op 30 december. Ze Zo zouden politie en brandweer hebben belaagd. De jongeren werden enkele dagen vastgehouden. De briefschrijver suggereert dat Natrop moet uitkijken naar een andere gemeente... omdat hij het in Veen niet lang meer zal maken. De brief zou ook bij de gemeente zijn bezorgd... maar Natrop wil geen commentaar geven.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 De kritiek is haar rouw op het dak gevallen. En dat was natuurlijk ook niet zo gek, want het was allemaal anoniem. Ze zouden vergaderingen niet kunnen leiden. Er zouden na een jaar ook helemaal geen verbeteringen zichtbaar zijn. Volgens sommigen was ze ongeschikt. Haar optreden werd een leidersweg genoemd. Dat soort kwalificaties werden er allemaal gebruikt. Nou ja, van Miltenburg, die uh, wijkt niet. Ze pijnst er niet over om zich terug te trekken. Uh, maar in de hoop op een betere werksfeer... heeft ze nu voor de kerst al al die fractievoorzitters benaderd... om gesprekken over die kritiek te gaan voeren. De Duitse bondskanselier Merkel is op vakantie in Zwitserland gewond geraakt. Ze is gevallen bij het langlopen en ze heeft een bekkenfractuur opgelopen. Toen ze viel was haar snelheid vrij laag. Merkel moet het van de artsen nu rustig aandoen. De komende drie weken moet ze zoveel mogelijk liggen. Bezoeken aan het buitenland, zoals aan Polen, zijn afgezegd. Een hoge rechter in India vindt dat ongetrouwde stellen... seks moeten kunnen hebben, ook als ze daarna niet trouwen. Als beide partners instemmen met seks... kan dat achteraf niet worden bestempeld als verkrachting. Een Indiaanse vrouw was naar de rechter gestapt... omdat haar bedpartner niet met haar wilde trouwen. Volgens de rechter had de vrouw dat kunnen weten... dat er geen garantie is dat de man zich aan zijn woord houdt. Wel noemde de rechter seks voor het huwelijk immoreel... en tegen de leer van elk geloof. Victor en Rolf zijn uitgeroepen tot Dom Bondje 2013. Het ontwerpduo gebruikt veel bond van vossen, nertsen en wasberen... zegt de organisatie achter de verkiezing De Bond voor Dieren. Het bond van de ontwerpen van Victor en Rolf komt uit Scandinavië. De dieren worden alleen voor de wacht gefokt, de rest wordt weggegooid. Andere genomineerden dit jaar waren onder andere Glennis Grace... Patty Brard en oud-winnaar Gerard Joling. Genomineerden zijn altijd BN'ers... omdat die in de ogen van de Bond voor Dieren een voorbeeldfunctie hebben. Koningin Maxima won de verkiezing vorig jaar. Het weer bewolkt, vooral in het noordwesten en zuidoosten. Soms regen, staat een stevige zuidelijke wind. Later vandaag flinke buien, het is 11 tot 13 graden. Vanavond weer droog en minder wind. Morgen ook zacht, overwegend droog en af en toe zon. Er staat zowar een file op deze, nou, een mooie maandag... want de zon schijnt hier in heel John Bakker.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 Schrijver Abdelkader Benali is hier te gast. Je gaat zo meteen uitleggen waarom je afgelopen weekend... een nogal harde uitspraak deed over Hans Steeuwen. Hij moet vanwege zijn kritiek op moslims oppassen voor een gek die paf zegt. Dat heb ik helemaal niet gezegd, joh. Nee, maar nu verdraai je ook mijn woorden. Oké, okay, rustig. Verdraai ja. mijn woorden. Er staat Zou... iets heel anders in het interview. Gaan nee. we het zo over? hebben. Oh, zo. Ja, over paf. In ieder geval. <laughs> Mooi. Had je, nou, ik begrijp dat het uh, ja. nogal uh, een, ja. een, een, een lastig weekend heeft Ik Nee, maar zeg je dat ik uh, Hans Thiel uh, bedreig met de dood. Absolu Bedoel, nee, maar nu heb je het gezegd. Over een seconde staat het zo op Twitter. Ja. Heb ik het weer gedaan? Ja, dat is gevaarlijk. Dat weet ik. Nu mee. We, ja, daar gaan we gaan het, het zo meteen hebben, hebben dus, wat je letterlijk ja. gezegd hebt. Ja. Heb Met, je nog een beetje oké okay, weekend gehad of was het hele weekend verpest daardoor? Nee, ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik ben wat bij de Nieuwjaarsconferentie van het Hout geweest. Dat was hartstikke leuk. Mooi. Ja. Henk Kool is wethouder van Den Haag. En hier zit ook burgemeester Klein Molenkamp, Jan met de voornaam... van de Roosendamen en Zet. En we gaan het dit uur hebben over de vele taken die gemeentes erbij krijgen. Eerst wat anders. Waren er veel kerstboomverbrandingen afgelopen weekend? Bij u in Rozendaal bijvoorbeeld? Nee, wel veel kerstbomen, maar die hebben de mensen van genoten. Verbrand zijn ze niet. Een rijk dorp, hè? Roosendaal. Het is een mooi dorp. Ja, maar ook rijk, toch? In tegenstelling tot Den Haag. Uh, laat ik het zo stellen, in, in Rozenaal wonen rijke mensen. In Den Haag wonen rijke mensen, in Den Haag wonen arme mensen... en Rozenaal wonen ook arme mensen. Henkel, ging dat allemaal goed in Den Haag met die kerstboomverbrandingen? Dat is allemaal heel goed gegaan. Hoewel, ik moet zeggen, ik woon zelf midden in Chinatown in Den Haag. In het, in het hartje downtown Den Haag. Daar heb je van die Chinezen duizend klappers. Dat is enorm. Maar tegenwoordig weet men daar ook weer overheen te komen. En hoor je soms bommen en granaten afgaan... Hmm. dat je denkt dat je in Libanon bent terechtgekomen. Hmm. Ja, dat hebben we niet. De nieuws -PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven En Michelle Malema, die is hier voor een politieke update. Ja, dit weekend werd bekend dat er in heel veel gemeentes problemen zijn... om geschikte kandidaten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Um, gelukkig zijn er partijen die volgens mij... Ik denk het, ik weet het niet, maar volgens mij hebben zij de oplossing gevonden... om mensen enthousiast te maken voor de gemeentepolitiek. Luister maar even mee naar Rob Berkemeijer van Kastrikum Kern en Gezond. Politiek, lokale politiek. CKNG gaat 100% voor de politiek. Wij zijn nu woord per taat in gemeente Kastrikum. Vooral dat bekken, dat doet het hem. Nou, ik zou hier meteen lid van willen zijn. Ik zou ook meteen op de lijst willen voor zo'n partij. Um, en voor zover ik kunnen vinden... is dit eigenlijk het eerste campagnelied van uh, dit campagne-seizoen. Um, ik moedig iedereen aan om er nog veel meer te maken. En dan gaan wij die in de Nieuws -pv allemaal laten horen. Want uh, wij zijn fan. Um, straks in OO Den Haag hebben we het over heel iets anders. Namelijk over de vraag of er nou wel of niet een referendum zou moeten komen... elke keer als er macht van Den Haag naar Brussel verhuist. Um, daarvoor schuiven we straks aan Europarlementariër voor D66 Marietje Schaken... en uh, Thierry Podet. Dat zo. Eerst Abdelkader Benali. Want Twitter ontplofte dit weekend na een interview met jou in het Parool. Um, daarin zeg je dat uh, jouw grote voorbeeld cabaretier Hans Theeuwen is... maar dat het jou wel tegen de borst stuit dat hij de islam bekritiseert. Kortom, niks aan de hand zou je denken, totdat het volgende citaat komt. Hij, Hans Theeuwen, bedoel je, vindt dat hij een oorlog tegen de islam voert? Prima. Maar dan kun je tegen de verkeerde aanlopen. En dat is uh, geen reden om die oorlog niet te voeren. Maar er kan een gek op staan. En paf. Ik zou vooral een oud-Zuid blijven als ik hem was. Ja, geen stijl noemde het uh, fatwa. Zo ver gingen ze. En op Twitter werd er moord en brand geschreeuwd. De Roelof van de redactie die heeft daar een overzicht van. Ja, een paar reacties op dat Parol-interview. Guillaume Soprano zegt. Abdelkader Benali ziet Hans Tewel graag overhoop geschoten. Knettergek. Moslims zijn hard aan het solliciteren om allemaal gedeporteerd te worden, vindt Klaoui Paui. En als ik hetzelfde zou zeggen over Abdelkader Benali... had ik over vijf minuten opsteld en zijn brigade aan de deur, schrijft ene waakhond, Z waakhond ZLD. En ja, Luxet Libertas, vindt Abdelkaarde Benali... toont aan dat gematigde moslims onderdeel vormen van het probleem. Een goede moslim is een ex-moslim. Het was kortom weer een sfeervol dagje online. De man hier aan tafel zelf, Abdelkaarde, die was met stomheid geslagen. Zou ik zoveel haat en racisme naar me toe geworpen hebben gekregen... had ik het gebruik van het vrije woord wel gelaten, postte hij zelf. Ja, dat laatste. Meen je dat nou? Dan had ik het wel gelaten. Nou, nadat ik zag hoeveel uh, domheid en, en, en, uh, en kwade trouw er loskwam. op een wat mij betreft uh, heel, heel genuanceerde uitleg. over wat een cabaretier uh, allemaal. Uh, waar hij mee te maken kan krijgen. als hij, als hij, als hij er scherp ingaat in het islamdebat. en dat ik daar 100% achter sta. ik sta 200% achterhand steeuwen. Ik, ik, ik steun die creatieve vrijheid. Ik steun het opzoeken van grenzen. Maar had ik geweten dat er zoveel gekkies zouden losbarsten... had ik wat twee seconden nagedacht. En maar hij... ik ben toch blij dat ik het niet heb gedaan. Ja? Ja. Want ja je natuurlijk. hebt echt honderden, zo niet duizenden ik, tweets gehad. Een van de leukste dingen die ik, die ik vorig jaar heb ontdekt was Twitter. Het aangaan van de discussie... met mensen die niet de mening hebben die jij deelt. Dus ik vind het ook leuk. Ik vond het zaterdag toen het losbarstte... en toen die gekken en haatzaaiers van geen stijl er een, een berichtje van hadden gemaakt... en mij voor imam uitmaakte... en dat ik een fatwa zou uitvaardigen... Nou, wat ik een hele gevaarlijke opmerking vind. Maar goed, die komt voor rekening van geen stijl. Toen dacht ik, spannend, leuk. Zondag werd ik een knetter zag Maar je zegt, ik had er misschien toch nog even over nagedacht... want het, nee. je hebt er ja, best kijk, wel een beetje kijk, kijk, een, een moeilijk weekend doorgehaald. Ik ga met Eva Hoeken, die dat interview heeft gedaan... uitstekende interviewer, Uitstekend interview... ga ik dat gesprek in. Je praat met iemand, je komt in een flow... je, hebt, je, je zegt dingen... Iemand redigeert dat. En dat wordt een interview. En daar dat zet ik een stempeltje op. Publiceren dus je, maar. Dus je hebt geen spuit van wat je gezegd no, hebt? Absoluut niet. En je zou het zo weer doen? Nee, natuurlijk niet. Want ik, weet nu, ik, weet nu, ik heb nu dit meegemaakt. Dus als ik nog een keer Hans Steeuw voor mijn snuffelt krijg. Ja. Dat denk ik wel twee seconden na. Wat even naar, um, ja, maar door, door alles wat er overheen is gekomen. Ja, door ja, de bedreigingen. Ja, bijna het, bedreigingen dus. Ja, als ik die dingen hoor, de, de, de, de gekke, rare opmerkingen over gaat terug, ga terug naar je eigen land. Maar dat valt toch mee, gaat terug naar je eigen land? Ja, er komt wel een heel nare sissie. Kijk, voor jou valt het mee, maar voor mij valt het niet mee. Want ik zie daarin toch dingen gezegd worden die ik liever niet horen over, over waar ik vandaan kom en wie ik ben. Ja, maar, maar als je okay, zegt, van, ik, ben, ik had er misschien ik, echt twee ik, ik, seconden ik over nageleven. Ik ben nageleggen. gewoon, wat, wat ben gewoon een schrijver, dan, ik heb een boek ja. geschreven, bad ja. boy. Ik wil dat het boek een beetje leuk verkoopt. In het weekend drink ik een fles Rioja yoga leeg. Ik vind dat maar prima, joh. Maar wat dus vond ik, je dan als zo erg dan aan, te, aan als die reacties? Als ik dan te horen krijg U, van U, wil elkaar. Ik net een knetter van. ervan. Ja, oké, maar dat was het. Ja, niet. Ja. Even, even naar de reactie zelf. Hè? Want, ja. um, je zegt, um, uh, even samengevat, over Theo, hij vindt dat hij oorlog tegen de islam voert. Dan kan je tegen de verkeerde aanlopen, want als er, er kan een gek op staan en paf. Ik zou vooral in Oud-Zuid blijven als ik hem was. Um, wat bedoelt hij er precies mee? Nou, precies wat er staat. Ik bedoel, je, je, we kunnen wel qua trouw tussen de regels gaan doorlezen. Een goede trouw. Maar eigenlijk is precies wat er staat. Maar waarom, was je Maar met wil ik Willemijn... Ja, hij, was je nou nou ja, om, omdat ze namelijk Willemijn, je uh, zit hier tegenover me, ik hoef niet een derde persoon over je te praten. Ja. Uh, Willemijn, jij zei tegen mij: Je doet een soort van uh, uh, verkapte doosbedreiging Hans Steeuwen, maar dat heb ik nooit gezegd. Wat ik heb gezegd staat in het interview. Uh, dat interview, ik heb veel langer over Hans Steeuwen gesproken. Wat ik heb gezegd is: Hans Steeuwen bewonder ik. Ik vind de manier waarop hij erin gaat, zo met gestrekt been, zo ongenuanceerd en toch weer briljant, vind ik te gek. Als het gaat over de Islam, dan voert hij wat mij betreft een persoonlijke kruistocht. Waar die, als hij niet uitkijkt, hè, zoals we allemaal moeten uitkijken, hè, met de woonwagenbewoners kunnen we wel eens, nou, kan, er, kan er iemand, iemand tegenkomen die je met ruim voor zijn kop wil verkopen. Maar het is meer een, een mogelijkheid. Het zou toen kunnen gebeuren. In het interview met Eva Hoeks heb ik verteld <kwijnt> over mijn eigen ervaring met een bedreiging vanuit het publiek. Vijftien jaar geleden, trillend op mijn benen, ben ik weggebracht naar het station in Den Haag. Ik, dus ik, ik kan erover meepraten. Was het een waarschuwing? Nee, ik vind dat Hans Theeuwen overal een held moet kunnen optreden. En ik vind ook dat hij in de moeilijke wijken moet kunnen optreden. De wijken waar hij misschien mensen kan tegenkomen... die het niet met hem eens zijn en het niet willen uitpraten met woorden. Ik vind dat we daarvoor moeten staan. Als schrijvers, kunstenaars, moeten we Hans Theeuwen daar... Maar je constateert een feitelijkheid. Dit zou nou kunnen ja. gebeuren als je zo doet als Hans Theeuwen doet. We leven in een, in een open samenleving. We hebben geen politiestaat. 99 van alle mensen is goed... De goede trouw en je hebt 1% van gekkies rondlopen. Maar zijn er signalen die hij hebt opgepikt... dat Hans Teewen op zijn tellen moet passen? In de Marokkaanse gemeenschap wordt nooit over Hans Teewen gesproken. Kennen ze hem? Nee. Nee, niet dat ik weet. Ja, misschien als cabaretier of zo, heel vaag. Maar er, er, er, er is geen sfeer van haat en, en, en afkeer rond Hans Teewen. Ik bedoel, wat ik dan weet van mijn, van mijn wekelijkse drinksessies... Maar waarom, waarom zeg je dit dan? Als er, als er uit helemaal niets blijkt dat die op enige wijze wordt bedreigd. Waarom nee, zeg ik, je dan, ik, ik, hij zou kunnen... Ja, ik zeg er kunnen... ook, ook niks uitzonder. Ik zeg alleen, Hans Teeuwen gaat er met gestrekt been in. Hij voert een persoonlijke kruistocht tegen een godsdienst. Ja. Prima. Niet alleen tegen de islam trouwens. Nee, nee precies. Tegen alle godsdiensten. Precies, teken, alle ja. Nou, hè, We hebben het uh, vooral Ja, Maar goed, je, je zegt wel kan, letterlijk... Hij, hij kan tegen een verkeerde oplopen en paf. Nou ja, even, de journalist zei tegen mij... Uh, Hans Teeuwen vindt niet dat hij, wat, dat hij niet alles kan zeggen wat hij wil. Uit angst om... Uh, uh, om, om daarop afgerekend te worden via, via geweld. En toen zei ik, ja, dat kan. Dat kan. Dat kan daar kan ik me niet bij voorstellen. Dus het is absoluut geen waarschuwing. Het is meer een, het zou eventueel zo. Even nog naar een, een, iemand... Ja, het is zeker uh, geen fatwa. Nee, nee. Joeri Albrecht, directeur van de Bali, die tweette wel vreemd dat Abdo Kaler um, Hans Theeuwen... in de mond legt dat hij een oorlog voert tegen de islam. Want dat heb ik Theeuwen nooit horen zeggen. Dat nee, natuurlijk hij... heeft hij het niet zo gezegd. Hij was laatst bij zomergasten. En toen liet hij, een, toen liet hij om zijn... Oh, hij, hij, liet, hij, hij bracht een sentiment naar voren... als het gaat over monotheïstische godsdiensten. En toen focuste hij op de islam. En toen liet hij een soort van haatspeech zien... van een, een Brits-Ierse cabaretier... Waarin, waarin, waarin deze man... Uh, richtte zich duidelijk tot, laten we zeggen, de islamitische gemeenschap... Met een, in een speech vol haat en walging. En Hans Theewel vond dat prima. Die, die, die was het daarmee eens. Ja, dan concludeer ik dat die twee personen elkaar ontmoeten... in een gezamenlijke strijd. Dus dan kan je dat zo verwoorden? Dat doe ik dan wel Wat, meen, hij, ja, wat die... Hans Steven doet vind je leuk, maar wat hij eerst een cabaretier deed. Uh, doe wel Denel of zoiets, hè? Vind eh, geloof ik. Ja, die cabaretier ja, die toen. Precies, ja. ja, ja, ja die, dacht, die, Dat vind ik, je niet ja, leuk. Ja, ik, ik, schrok daarvan, ik schrok daarvan. Ik vond het een haatspeech. Ja. ja, we kunnen daar van mening over verschillen, hè, prima. Maar ik vond het een haatspeech. Maar goed, het was dus te danken aan de haatzaaiers van Pong... dat dit is opgeblazen. Ja, ja ik, ik kreeg rond een uur in de ochtend... Hey, je hebt de vroege lezers, lezers van het prachtige Parool. Ik kreeg tweets binnen van, mooi interview, uh, kwetsbaar, uh, al die dingen meer. Het ging ook over meer dan alleen maar Hans Theo, Het ging over Bad Boy, Bader Hari. Uh, de modeontwerper uh, Claes Iversen, daar heb ik ook over gesproken... Rond een uur of vijf zetten uh, uh, geen, stijl. Ja, zei, op vaard, geen stijl. Ja, ik zei het. Ik En toen barstte het los. Toen ging de beerpunt open. Je hebt nog uh, afgesproken met een van ja. de mensen hè, voor, voor een gesprek in het ja. echt. Ga je ja. dat ook doen? Ja, dat wil ik heel graag. We, ja, met wat zei diegene tegen jou? Hij wil niet. Tot, hij wil niet. Tot, nee, maar, maar, maar ik, ik, hij, kijk, er zit geen verjaringstermijn op die afspraak. Dus wat mij betreft kunnen we altijd afspreken. En als je in problemen komt, dan kan je altijd bellen naar Badari. Of nou, We hebben trouwens Hans nee, nee. even gebeld nee, nog. Ja. Die was druk bezig met repeteren. Dus die uh, had wel vernomen de hele wereld. Ja, maar ja. hij heeft er, ja. had geen okay. behoefte om op te reageren. Want dat boek wat je geschreven hebt. En waar je net reclame ik voor maakte. Ja. Dat gaat over Badara. Ja, dat gaat over bad, Maar dat gaat ook over opgroeien. In, eigenlijk over dit onderwerp. Over opgroeien in een complexe wereld. Hartelijk dank. Hé, hey, die heb ik al lang niet meer gehoord. ABC. Hoe heet dat nummer ook alweer? Van Smokey sings ja. ja nu gaat mm -hmm. het ook nog. Nu gaat het los, hè? Je ja, kent hem. Ja. Ik zit uit het Wend Smoky Smokey Sings. En als je kijkt naar de clip, en die kun je zien op onze uh, website, denieuwsbv.nl... dan lijkt het alsof de gitarist van ABC op een Chanel-gitaar speelt. Daar weet je alles van. Zeker. De Nieuwsbv. De Koningsspelen. Het uh, duurt nog even voordat ze gehouden worden. 25 april. Maar de organisatie die is al druk bezig. Vanaf vandaag kunnen scholen namelijk zich inschrijven. NOS-verslaghebber Jozef Wintrehi. Richard Krijcek, organisator van de Koningsspelen, deel 2. Vandaag start de inschrijving. Wordt het hetzelfde als vorig jaar? Uh, nou, op zich redelijk het, uh, het, hetzelfde. Um, we beginnen weer met koningsontbijt. Uh, dus uh, ontbijt voor alle uh, scholen, alle kinderen die, uh, die meedoen aan de Koningsspelen op, op vrijdag 25 april. Dat is dan de laatste schooldag voor Koningsdag. En daarna hebben we weer het liedje en het dansje, zou ik maar zeggen. Als een soort warming-up. En wat daarna gebeurt, dan begint eigenlijk de sportdag. En dat kan iedereen op zijn manier invullen. Het kan op je schoolplein, er zijn heel veel scholen die dat doen. Of die gaan dat naar een sportveld toe. Of er zijn meerdere scholen die bij elkaar komen. En dan onder begeleiding van meerdere sportleiders... of uit de lokale sportverenigingen, op die manier dan die dag gaan invullen sommigen gaan maar twee uur sporten, anderen doen het de hele dag vier uur lang, dus um, daar, die vrijheid blijft heel erg maar het ontbijt en het liedje en dansje en, en, de, en de opening van onze koning en, en de koning die, uh, dat zit er wel weer uh, bij Bemoeien de koning en de koningin zich ook met de inhoud van de koningsspelen? Uh, nee, um, nou ja, nee. Um, niet proactief, maar wat wel is dat uh, we melden alles aan de, aan, de, aan de mensen om de koning en koningin heen. Zo van, nou, we willen het gaan zo doen, zo doen. En als, als zij niet vinden dat dat, dat, dat, dat, dat past, dan, um, dan zullen zij dat uh, aangeven. Oké, okay, maar als zij het liedje niet zo mooi vinden van Kinderen voor Kinderen, dan... Kunnen nee, ze dat nee. veranderen? Nee, we wonen zelfs hele republikeinse teksten, maar zelfs dat niet eens. Nee, nee maar dat is inhoudelijk van de dag zelf. Nee, het gaat meer om hoe het naar buiten wordt gedragen, zou ik maar zeggen. Hoe, hoe wij ermee omgaan als organisatie met het evenement. Maar ik denk uh, inhoud zelf. Uh, nee, dat denk ik niet dat, uh, dat, dat, dat, dat ze daarmee bemoeien. Helemaal niet. Vorig jaar deed 80% van de basisscholen meeruim. Verwacht u dit jaar net zoveel animal? Dat is moeilijk te zeggen. Ik, ik, ik heb geen idee. Ik, ik, ik, denk, ik denk het niet, maar... ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Verwacht wel veel, maar ik denk niet dat we... Het, het, het aantal kinderen van vorig jaar gaan overtreffen. Ja, want veel scholen hebben natuurlijk ook hun eigen sportdag al. Uh, ja, dat klopt. En, uh, en dat, dat hoorden we zeker... Uh, zou ik maar zeggen, van... Uh, een aantal scholen die afgelopen jaar niet hebben meegedaan. Maar zelfs die wel hebben meegedaan. zo van ja, We hebben onze eigen sportdag al. Ja, en daarom hebben we... Um, zo snel mogelijk proberen te communiceren al dat deze koningsspelen 25 april plaatsvindt. Uh, laatste uh, schooldag voor Koningsdag. En we hopen dat het steeds meer in het systeem komt van scholen. En uh, we hopen dat het uh, daardoor dan gaat groeien en groeien. En uh, ja, dat heeft even, even nodig. OO Den Haag. In deze rubriek gaan we elke dag in op de politieke ontwikkelingen in Den Haag en Verre Omstreken. En op maandag gebeurt dat op een bijzondere manier. Dan wordt de politiek geconfronteerd met de praktijk in de vorm van een heus vragenvuur. Dit keer gaat het over het burgerinitiatief van Burgerforum EU, van onder andere Thierry Baudet, rechtsfilosoof en columnist en bekend euroscepticus inmiddels. Thierry, het voorstel in één zin. Waar gaat het over? Uh, we hebben een, uh, met een groep van 60.000 Nederlanders... Uh, een petitie ingediend bij de Tweede Kamer... om bij verdere machtsoverdracht aan de EU de burgers te raadplegen. Dus een referendum bij verdere machtsoverdracht. Ook iemand Roemer, Marianne Thieme en Geert Wilders hebben meegetekend... en dit initiatief wordt zometeen kritisch onder de loep genomen... door het D66-Europarlementslid, Marietje Schaken. Mevrouw Schaken, u heeft het gelezen. Wat vindt u ervan in zo'n algemeenheid? Nou, in het algemeen uh, ben ik heel erg blij dat er een uh, discussie is... waar zoveel mensen aan meedoen over waar het heen moet met Europa... wat de toekomst is. D66 is Heel erg voorstander van een democratischer Europa. Een sterker Europa. Dus in die zin zijn we het uh, heel erg eens. Um, ik denk dat dat op allerlei manieren kan. Uh, zeker ook door de volksvertegenwoordiging te versterken. Maar ook door uh, de voorzitter uh, van de EU te kiezen. En uh, door individuele eurocommissaris naar huis te kunnen sturen. Er is nog nee, een heleboel te verbeteren. Meteen, hoor. Er is nog een heleboel te verbeteren. Maar wat ik lees aan concrete voorstellen in dit burgerinitiatief... is dat er bij machtsoverdracht een referendum moet komen wat raadplegend is. En ik ben dan benieuwd wanneer er machtsoverdracht is. U krijgt ons nu de Baudet. gelegenheid om vragen af te vuren op Thierry Baudet. Ik zou zeggen, barst los, wij gaan even een broodje eten. Maar echt... Ja. Ah, nou, de eerste vraag was al dus wanneer er sprake is van machtsoverdracht. En uh, dat is er, uh, dat is gewoon een technische vraag... op het moment dat de Tweede Kamer dat besluit. Dus, wij, wij, dus een petitie is een verzoek aan de Tweede Kamer. En als dat die petitie wordt aangenomen, dan moet je eigenlijk zien als een motie. Dan uh, uh, zegt de Kamer ja, bij volgende machtsoverdracht gaan we een referendum uitschrijven. En de Tweede Kamer bepaalt vervolgens zelf wanneer er sprake is van machtsoverdracht. Mijn eigen inschatting is dat eerst volgende duidelijke moment... Uh, de optuiging van de BankenUnie zal zijn. En uh, ik ben dan benieuwd, he, stel dat dat uh, heel regelmatig zou voorkomen... Um, hoe ziet het er dan uit? Komen er dan elke maand referenda? Hoeveel mensen uh, moeten daar het initiatief toenemen? Zijn die bindend, die referenda? Het is niet zo duidelijk wat het burgerforum nu precies wil. Zes nee, maar het is één, Sorry, Felix, wat zei je? Ja, ja er zijn zes vragen in één. Ah, uh, nou ja, het is eigenlijk uh, het is denk ik heel goed dat die vraag gesteld wordt... want er staat veel onduidelijkheid over. Kijk, een petitie die wij hebben ingediend... is in feite een verzoek aan de Tweede Kamer om uh, iets te doen of iets te veranderen. En vervolgens liggen er een heleboel vragen bij de Tweede Kamer. Waar het bij ons bij het burgerforum gaat... is dat er meer democratie in de uh, in het proces van uh, machtsoptuiging van Brussel moet komen. In 2005 heeft ruim 60% van de Nederlandse bevolking gezegd... nee, we willen niet dat er meer macht naar Brussel toe gaat. Als we kijken wat er sindsdien gebeurd is... is er heel veel meer macht naar Brussel toegegaan. Uh, dit kan niet doorgaan zonder het volk daarbij te betrekken. Als burgervorm hebben we overigens, dat vind ik belangrijk om te benadrukken... Ik werd geïntroduceerd als euroscepticus. Het is waar dat ik tegen de EU ben. Hey, ik ben zelf tegen de EU. Ik vind dat de EU uh, moet worden opgeheven. Maar uh, er zitten bij het burgervorm ook allerlei mensen die dat helemaal niet vinden. Dus uh, op zichzelf als burgervorm hebben wij geen opvatting over de EU. We vinden alleen dat het democratischer moet. Nou, Daar heeft D66 wel opvattingen over. Juist ook dat Europa veel democratischer moet. En het is ook heel belangrijk dat volksvertegenwoordiging daarbij wordt betrokken. Nee, maar even, het gaat niet om en... Europa als zodanig democratischer. Het gaat om dat de Nederlandse bevolking zijn democratische rechten wordt ontnomen... en opgaat in een groter geheel. Nou, rechten... Dat kan niet zonder een uitdrukkelijk mandaat van de bevolking. En daar moeten dus referenda voor worden georganiseerd. Nou, Er zijn ook andere momenten natuurlijk waar uh, de bevolking zijn mening kan laten horen... en een hele duidelijke keuze kan maken. En ik denk daarbij natuurlijk in de eerste plaats... aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei. Uh, voor D66 liggen er een aantal hele concrete voorstellen... Uh, waardoor... Europa democratischer wordt, het Europees ja, maar parlement verstevigt... Dus het is ook Europees... belangrijk voor de luisteraars thuis... dat er een verschil is tussen een democratisch Europa... in de zin van dat de EU als zeg maar, organisatie... die 500 miljoen uh, mensen vertegenwoordigt... op zichzelf wel of niet democratisch is. Maar dat is iets anders dan dat je zegt dat die EU op een democratische wijze macht verkrijgt. En dat zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat we die twee discussies uit elkaar houden. Waar het burgerforum om gaat is niet dat de EU als instituut... dat 500 miljoen mensen vertegenwoordigt op zichzelf... wel of niet verkozen wordt door die 500 miljoen burgers. Maar dat kan 16 belangrijk. of 17 dat miljoen nou Nederlanders zelf mogen bepalen... of ze willen opgaan in zo'n grote staat. Ja, maar je kunt die twee niet absoluut van elkaar scheiden. Er zijn gewoon Europese verkiezingen... waar partijen zoals D66 heel helder kiezen voor verdere integratie... en een democratischer en sterker Europa... Partijen als de SP en de PVV maken ook een heldere keuze. Andere partijen zijn veel onduidelijker. Natuurlijk is het wel belangrijk hoe je via verkiezingen... Europa democratischer kan maken. Uh, daarnaast kun je ook denken aan de rol die referenda spelen. Daarom heeft D66 ook een wetsvoorstel gedaan... om ook bindende correctieve referenda mogelijk te maken. Dat kan nu nog niet volgens de grondwet. En op die manier kunnen burgers die zien... dat er in de Kamer beslissingen worden genomen... die ze niet bevallen aan de noodrem trekken... en wel op hun manier ook dan nog hun stem laten horen. Dus er zijn een heleboel manieren waarop dat wel kan. En ik vind het... Kunstmatig om te zeggen dat je uh, dat je de verkiezingen los moet trekken van de discussie over een democratisch Europa. De Europese verkiezingen zijn bij uitstek het moment waarop burgers kunnen laten horen hoe ze willen dat Europa eruit ziet en hoe het democratisch is. Daar ben kan. ik het overigens ook volledig mee eens hoor. Daar heb ik niks tegen gezegd. Meneer Bodu, er zijn al een aantal partijen, hartelijk dank voor dit uh, vraaggesprek. Er zijn al een aantal partijen die al hebben getekend. Het wordt over twee weken in de Kamer besproken. Wat verwachten jullie daarvan? Nou, eigenlijk verwacht ik dat de Tweede Kamer het heel serieus gaat nemen. Want uh, we zien in, niet alleen trouwens in Nederland, maar in alle alle Europese landen dat de euroskepsis enorm is. En het is niet moeilijk in te zien waarom, want achter de rug van de burgers om wordt er enorm veel macht naar Brussel toegesluist. En maar elk mocht keer dat weer... nou niet kunnen rekenen op sympathie van de meerderheid ben, in de het... Tweede Kamer, heeft u ja, dan nog wat achter de hand? Zeker. Er ligt nu op dit moment een wetsvoorstel in laatste vorm uh, om een een afdwing, om het mogelijk te maken dat burgers daadwerkelijk een referendum zelf afdwingen. Daar sprak Marietje Schaken net ook over. Dat is mede dankzij D66 uh, gerealiseerd. Dus daarin zijn wij absoluut bondgenoten. En als het burgerforum niet de steun krijgt van de Tweede Kamer... dat er een referendum komt bij volgende machtsoverdracht... dan gaan we dat zelf afdwingen door 300.000 handtekeningen te verzamelen. Elke keer weer, want dat lijkt me moeilijk. Uh, ja, maar het leven is moeilijk, Felix. Ja, M mevrouw Schaken, wat heeft u tegen referenda? U hebt er eigenlijk als D66 er toch nauwelijks iets op tegen. Maar op het moment dat elke keer een belangrijk besluit wordt genomen... voor Nederlanders binnen Europa... dan is het toch handig dat dat getoetst wordt hier in Nederland, of niet? Nou, Wij zijn voor uh, correctieve referenda. Daar refereerde de heer Baudel ook al dan aan bij het wetsvoorstel. Over de mogelijkheid van een referendum uh, als noodrem... is uh, D66 heel duidelijk. Ook over hoe we Europa op andere manieren willen democratiseren. U eens, tot nu toe, ja. Nou, het is mij gewoon niet duidelijk wat het Burgerforum voorziet als een machtsoverdracht. Wie dat dan ook bepaalt, hè? De heer Baudet zegt de Tweede zegt Kamer. De Tweede de, de, de Kamer. De, de, de, de Kamer gewoon, zo, zo, zo werkt een democratie. En dan het zou het de Tweede Kamer vragen aan mensen, in plaats van zelf een standpunt in te nemen... Goh, wat vindt u ervan? We roepen een referendum uit. Hoe moet dat te maken uit zien? met de, de politieke onteigening van een volk. Wij, wij mogen als Nederlandse bevolking niet langer allerlei hele belangrijke dingen zelf beslissen. Dat kan niet zonder de uitdrukkelijke directe toestemming van dat volk. En daarom moet je een referendum uitschrijven. Maar dus er zit Tweede Kamerleden natuurlijk in Den Haag en die kunnen er ook over besluiten. Kortom, dat is de tegenstelling tussen Marietje Schaken van D66 voor het Europarlement en Thierry Boudet die hier optreedt namens dat burgerforum EU. En die referenda wil bij elk belangrijk besluit dat in Brussel of in Straatsburg of waar dan ook wordt genomen. Nee, nee, je begrijpt het niet goed. Het gaat niet om het belangrijk besluit dat in Brussel wordt genomen. Het gaat om het besluit dat vanaf een bepaald moment Nederland niet meer zelf allerlei dingen mag beslissen. Zoals bijvoorbeeld een bankenunie op. of een defensieunie. Snap, maar dat wordt dan wel in Brussel door. of wat dan ook Nee, nee, het gaat om het Nederlands parlement. Het gaat erom dat het Nederlands parlement bevoegdheden ja. delegeert aan Brussel. Okay. Dus dat we zeggen: wij mogen dat niet meer als Nederland beslissen. Dat gaat nu door Brussel besloten worden. Op dat moment zeggen wij: nu moeten Nederland. Ah, en hier zit een belangrijk verschil. Krijgen. Want uh, de heer Bordel <laughs> laat de beslissing over wanneer er macht wordt overgedragen aan de Kamer. Het kan dus ook zo zijn dat die Kamer nooit uh, concludeert dat er een machtsoverdracht is. En voor D66 is het juist belangrijk om beslisbevoegdheid uh, via referenda nee hoor, aan, aan de bevolking er, um, te geven... Ja, en om hem zelf van de noodrem te Volgens, de no mij, volgens tekenen, mij had dat ik dat al zo'n beetje geconcludeerd. Mag ik u uh, danken voor, voor, voor deze ja, maar heel discussie? Even, dit is wel want dat gaat nog wel een tijdje doorspelen, het, het denk op... ik. En volgens mij heb ik hier de leiding. Hmm. Een punt is punt. Nou, waar het om gaat is... En, als je een, dus een, punt een, punt een nieuw verdrag sluit met nieuwe macht aan Brussel... dan is er een machtsoverdracht. De nieuws met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. En met Thierry Baudet zou ik zeggen. Het laatste half uur is op maandag voortaan gedeeltelijk... voor Erben Wennemars uiteraard over sport. Vandaag over de dood van Sjoerd Huisman. En met het diep in de lokale politiek... met burgemeester Klein Molenkamp van Roosendaal met een en wethouder Kool van Den Haag. Hoe druk krijgen ze dit jaar met alle plannen die het kabinet met ze heeft? En ook nog steeds aan tafel schrijver Kader Benali. Dit is Radio 1. Het nationaal Jan van de Putten. Leden van de mobiele eenheid worden niet vervolgd voor het geweld dat ze hebben gebruikt rond de wedstrijd Fortuna Sittard MVV. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. In oktober braken na de wedstrijd in Sittard rellen uit. Supporters gooiden met flessen en stenen en trokken aan de teugels van politiepaarden en toen greep de politie hard in. De Irakse premier Maliki heeft de inwoners van de belegerde stad Fallujah opgeroepen... de opstandelingen uit de stad te verdrijven. De premier heeft het leger opgeroepen te voorkomen dat er gevechten uitbreken in woonwijken. Fallujah en Ramadi werden vorige week ingenomen door ISIS. En dat is de Irakse tak van Al-Qaeda. De burgemeester van Veen is bedreigd. Bij Omroep Brabant is een anonieme dreigbrief binnengekomen... gericht aan burgemeester Naterop van Aalburg, waar ook het dorp Veen ondervalt. Aanleiding is de arrestatie van ruim 100 jongeren op 30 december. Ze zouden politie en brandweer hebben belaagd. En vanaf Schiphol zijn 14 Nederlandse militairen vertrokken naar Mali. Daar bereiden ze de komst voor van nog eens 350 Nederlanders... die deel gaan uitmaken van de VN-vredesmissie MINUSMA. En dat zijn de hoofdpunten. Roelof van de Redactie is hier met een update van de nieuwsbv.nl. Ja, daar vind je vandaag John Cusack, dus een bekende acteur... uit onder meer High Fidelity en Being John Malkovich, En die is het allemaal anders gaan doen. Hij gaat tegenwoordig door het leven als graffiti kunstenaar Cusack Shakur. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de rapper Tupac Shakur... Hij heeft ook een passie opgedaan voor Macaulay Culkin, dat ooit schattige kereltje uit Home Alone. You saw the photoshop that Paul and I did of the Culkin Christ, where he played Jesus in Lieutenant. Right. And we Photoshop Culkin's face. Als kunstenaar beeldt hij Culkin af, als Jezus bijvoorbeeld. Kuzek is dus hartstikke straat geworden. Het doet allemaal wel erg denken aan Joaquin Phoenix, ook acteur die een paar jaar geleden rapartiest werd. En best wel een matige. I heard the call. Siren sounding off. Feeling guilty, cause my day was been fucking off. History's dat bleek later er allemaal doorgestoken kaarten zijn voor een nepdoku. Het zou goed kunnen dat dit ook allemaal met een eetlepel zout is. Even afwachten maar dus. En een aardig nieuw hitje op Facebook, Tata's Be Like. Die pagina heeft 58.000 likes in een paar dagen. Weet jij wat een tata is, Felix? No, never heard of. Het is een kaaskop, een, een, een Hollander, een, een witman. Typisch Hollandse gebruiken worden daar op de hak genomen. Door foto's met bijschriften, dan zie je een schaal met kaas en worst... met de tekst, benjarig. Er dook ook meteen variant op over andere culturen. Hindoestanen, Surinamers, Turken. Lekker politiek correct. Na, in, incorrect. Na alle nummers, 39 met rijst en zwarte piet discussies. De Belgen doen het trouwens al langer Hollanders afpissen. De standaard vulde er een tijd geleden al een filmpje mee. Waarom gaat een Hollander met een korte broek bij de hoeren? Het is goedkoper zonder pijpen. Ja, de Belgen en hun goedkope mopjes. Nou, dat en meer dus op Nieuwsbv.nl. Bijvoorbeeld Blauwe Maandag, want dat is het vandaag, daar gaat het over. En je kunt er ook een bijschrift maken voor onze nieuwsfoto van de dag. We zijn ook te vinden op facebook.com slash En at op Twitter en onze teletextpagina, die is nog in de maak.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 Klaar, hè? Tom O'Dell komt 24 februari in Nederland... en treedt hij op in Vredenburg in Utrecht. En vorig jaar was hij al uitverkocht in Paradiso. Dus dat moet gaan als een sneltrein. Hij is 23 jaar oud. En waar komt hij vandaan? Uit Groot-Brittannië. Gemeentes krijgen steeds meer op hun bordje. Vanaf 2015 worden ze verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voor werk en inkomen. En voor de zorg aan langdurige zieken en ouderen. Rollo van de redactie, wat gaat er precies veranderen? Nou, gemeenten gaan bijvoorbeeld meer aan zorg doen. Je noemt het te leven. Als je thuis hulp nodig hebt bij het aan- en uitkleden, om maar wat te noemen. Dan moet je daarvoor straks ook naar het gemeenteloket. En jeugdzorg is ook zo'n item waar gemeenten zich over een jaar mee gaan bemoeien. Dat ligt nu nog bij de provincies. Maar gemeenten moeten straks een zogenaamd Centrum voor Jeugd en Gezin inrichten. Ze dus doen nu al wel aan Defensie, maar er komen zwaardere dossiers als de jeugdreclassering... en het meldpunt kindermishandeling bij. En nog een heel belangrijke, gemeenten worden verantwoordelijk... voor het vinden van werk door burgers of het geven van een uitkering... als dat niet lukt. Dat valt allemaal onder de nieuwe participatiewet... Die houdt ook in dat tegenover bijstand een tegenprestatie moet komen te staan. De burger moet wat terugdoen. Daar is bijvoorbeeld in Amsterdam al mee begonnen. Er zijn al verhalen bekend van mensen die de planten water moesten geven tot de bakken overstroomden en nietjes uit dossier moesten pulken. Koelof, burgemeester Jan Hendrik klein van Roosendaal zit hier een van de kleinste gemeenten. En wethouder sociale zaken Henk Kool van de grote reus Den Haag. We zijn maar al zes jaar onderweg in het nieuwe jaar. Heren. Is er in uw gemeente al veel gecontroleerd op een alcoholverbod? onder jongeren, onder de 18? Nee, nee Roosnaal. Je nee. kent iedereen, hè? Die, die, die tuurlijk, dat tuurlijk. Ja, ik bedoel, er zijn zo weinig jongeren. Ja, ja oh, dat zie ik zeker ook weer niet. <laughs> nou, wij voeren gewoon netjes de wet uit zoals we dat altijd hebben gedaan. Dus er wordt ook netjes gecontroleerd. En of dat nu extra of minder extra is uh, op dit ogenblik, dat weet ik niet. Maar uh, we doen gewoon ons werk. Als we nou net die regelgeving hoorden... zijn het dan typisch uh, regels die u vanuit Den Haag krijgt opgedrongen? Nou, ja, we krijgen ze vanuit Den Haag opgedrongen. Ja? Ja. Meneer Kool, denkt u er ook zo over? Nou ja, het gekke is dat het Rijk zegt voortdurend bezig te zijn... met decentralisaties, dus dat is het brengen van bevoegdheden naar gemeenten. En ondertussen worden we opgescheept met allerlei regeltjes... die van bovenaf worden opgelegd. Dat was eigenlijk het beeld wat ik erbij heb. Is er geen enkel overleg dan? Jawel, er is voortdurend overleg. Ja, ja. Met, met bijvoorbeeld de staatssecretaris. In dit geval, in mijn, hè, ik, ik doe sociale zaken... dus ik met, zit veel met Jetta Kleinsma rond de tafel. Maar dan is er ook nog de Tweede Kamer. En die vindt dan ineens dat, dat we toch niet uh, zelfstandig kunnen beslissen of mensen wel of niet gestraft zouden moeten worden... als ze niet voldoende doen om aan het werk te komen. Dat, is, ja, dat, kunnen wij, ja, dat kunnen wij zelf wel bepalen. En het Rijk, en met name ook de Kamer, en nog meer specifiek de VVD... die zegt van, ah, als ze niet genoeg doen, dan geven we ze drie maanden geen uitkering. Weet u wat er gebeurt met u als u drie maanden geen salaris heeft? En dan kunt u niet, geen, geen huur meer betalen, geen boodschappen meer doen, de universiteit niet meer betalen. Dat kan dus gewoon niet. Ja. En dat wordt wel van bovenaf opgelegd. En dat maakt ons werk in de gemeente heel erg moeilijk. Meneer Klein denkt u hetzelfde? Nou, ik vind al dat er veel regels uit naar haag komen. En over die bijstand? Uh... Ik vind dat er best een zekere tegenprestatie mag komen. Uh, bij de, als maar je dat de, vindt ik uh, ook. Precies. Maar de vraag is wie dat bepaalt. Nou ja, daarom is het goed dat een aantal taken... nu ook naar de gemeente gedecentraliseerd worden. Uh, het is een heel moeizaam proces. Ja, maar wacht even. Het gaat mij over die bijstand. Over het feit dat er vanuit Den Haag wordt gezegd... politiek Den Haag dan, niet vanuit de stad Den Haag... Uh, dit moet je doen en dat moet je doen... op het moment dat iemand een bijstandsuitkering ontvangt. Nou, op het moment dat je die bevoegdheden helemaal teruglegt naar de gemeente... mag je ook als gemeente bepalen wat je gaat doen. Ja, maar dat kan en, dus niet. En de uh, enige terughoudendheid van Den Haag is dan wel goed. Ja, nou, dat is echt wel nodig. En ik ken het Haagse wereldje en ik weet dat als er iets gebeurt... wil men vooral een nieuwe regel in, in, in, uh, invoeren. En zo werkt de praktijk niet. Ik roep al zes jaar in Den Haag, zeven jaar. Als je komt voor een uitkering, dan mag ik ook aan u iets vragen die de uitkering komt vragen. Dus ja. dat is de zogenoemde wederkerigheid. Als iemand daar we weigert mee te werken, en meewerken is in mijn ogen. proberen zo snel mogelijk uit de uitkering aan het werk te komen. Ja, dat is als, als, als daar iets uh, uh, aan mankeert en iemand niet wil meewerken. dan vind ik dat je een maatregel zou mogen opleggen. Zeggen, nou, dan krijg je. Dan gaan we even op een andere manier aan de slag. En noemt u eens voorbeelden wat zo iemand dan zou moeten doen... op het moment dat hij een bijstandsuitkering heeft? Nou ja, dan moet hij meewerken aan uh, zich kwalificeren. Hè, de, soms, uh, of soms moeten mensen hun taal beter leren. Maar heel veel mensen spreken de Nederlandse taal niet voldoende om aan het werk te komen. Soms is het een kwestie van sollicitatiecursus. Maar soms is, is het, het ook, als, het kabinet, als het, uh, het kabinet aangaat, een kwestie van koffie zetten bij uh, bejaardenhuizen. Wij doen alleen maar in Den Haag, althans. En volgens mij was dat in Amsterdam ook het geval. Hoor, en is dat wat er in de Volkskrant stond over schoenen poetsen... een beetje uit zijn verband gerukt geweest. Waar het om gaat, is dat mensen moeten meewerken aan hun reïntegratie. Dat wil zeggen, ze moeten zo snel mogelijk proberen... uit de uitkering en aan het werk te komen. En als ja. men daar niet in meewerkt, op welke manier dan ook... en dat kan ook zijn werkervaring opdoen op een stageplaats... of op een leerwerkplek, dat kan allemaal. Als men daar frustreert, als men daar niet aan wil meewerken... ja, dan zeg ik dan moet je een maatregel kunnen opleggen. Laten we even, even naar de zorg gaan. Daar verandert ook nogal wat. Uh, meneer Kleinbolenkamp, Roosendaal heeft zo'n 1500 inwoners. Ja. Kan uw gemeente het aan om straks met minder geld van Rijk... toch die jeugdzorg uit te voeren? Of bijvoorbeeld de zorg aan langdurig zieken? Nou... Wij doen die taken met twaalf gemeenten, de omringende gemeenten. Want soms kan, kan één jongere je ongelooflijk veel geld kosten... tot anderhalve ton toe. En dat is voor Roosendaal een geld. Heeft u iemand specifiek in gedachten? U nee, kijkt er zo lachend nut. aan. Nee, niet <laughs> okay. uh, Maar dan is het beter dat je dat met de wet van de grote getallen gaat werken. Dus we werken samen met Arnhem, Reden, uh, Overbetuwe en al die gemeenten. Maar mm. wat nou, heeft de gemeenteraad van Roosendaal daar dan nog over te vertellen? Nou, als je de jongeren moet helpen... moet dat vooral geen politieke kwestie worden. Dus laten we niet zeggen... Het gaat van ook over budgetten? Dat, ja, de budgetten gaat wel en die worden dan gemeenschappelijk gedaan. En de taak moet goed worden uitgevoerd. Maar op het moment dat er, dat er niet wordt voldaan aan de taak dan, wie is er dan verantwoordelijk? De wethouder van Arnhem of die van Rosendaal? Eh, dat is het voordeel van een kleine gemeente. Dat de wethouder zeer makkelijk aanspreekbaar is. Ook ziet om welke persoon het gaat. En ook kan kijken, is het terecht of is het onterecht? En dat is bij deze, deze discussie wordt gezegd... dit moet je allemaal met grote gemeenten doen. Mm -hmm. Ik denk juist dat de kleine gemeente het voordeel heeft... dat hij veel beter nog de mens achter de, de, de, degene die de hulp nodig heeft... ziet dan in de grote gemeente. Dus u maakt zich daar helemaal geen zorgen over? Als ik denk dat, Nou, laat ik het zo zeggen. Het is een absoluut een uitdaging. Maar wat de grote moeilijkheid is... is dat alle besluitvorming in Den Haag nog moet worden plaats, plaatsvinden. Dus we weten nog steeds niet waar we aan toe zijn... terwijl we wel grote uh, rekeningen gaan krijgen vanaf 1 januari 2015. Daar zit dus iets raars in. Maar nee. wij beschouwen het als een uitdaging en wij willen die uitdaging uitgaan. Enkel, u zit in Den Haag, u woont in Den Haag... u bent in het centrum van de politiek, dus u kan er zo naartoe lopen... en zeggen dit en dit moet gaan gebeuren, heren. En dames van de Tweede Kamer. Ja, maar dat is toch nog wel wat ingewikkelder. Want de Kamer heeft natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. En ook, er zijn ook verschillende stromingen die er verschillend over denken. Dat is één. En twee, uh, nou, ik heb te maken met uh, het ministerie van Sociale Zaken. Daar zit uh, Jetta Kleinsma, heel sociaal. Voelend mens, u weet dat. Maar hij wordt natuurlijk op dit ogenblik ook enorm vermalen door die krachten die er gaan. Ze kan er niet tegen op, wilt u zeggen? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik, ik zeg alleen dat ze vermalen wordt. Ze, wo nee, ze wordt vermalen dus en dat ze niet tegen Nee, maar ze heeft uh, het recht, vind ik, om, om, om te vechten. En dat doet ze ook om het zo goed mogelijk te organiseren. Uh, maar, maar er is een sociaal akkoord met de vakbeweging afgesloten. Er is een Lodewijk ascher uh, er, er is een, een coalitie die maar op wankele basis steunt... en waar dus voortdurend steun gezocht moet worden bij de oppositie. Dus er is weinig speelruimte om het goed te regelen. En dat betekent dat wij in de steden... dat geldt niet alleen voor Den Haag uiteraard... Uh, al zo'n jaar of vier, vijf zonder wetgeving gewoon... Aan het, aan het werken zijn. En dat, dat gaat ontzettend goed, moet ik zeggen. Want als ik in mijn stad kijk, in Den Haag... Dan, dan helpen we mensen opnieuw aan een baan, ondanks de crisis. Dan helpen we goed in de zorg. Dan werken we samen in de regio om alles te organiseren. Dus mijn oproep hier vandaag is... Rijk, luister nou eens een keer naar de gemeente. Probeer niet allemaal zelf dingen te regelen. Want wij weten veel beter en staan dichter bij de bevolking... dan u ooit zal staan. Nou, dat is wel de bedoeling geweest van die decentralisatie. Maar nou, bent u het eens met die oproep? Dat wij het euh, beter doen. Het zou goed zijn als het Rijk zo snel mogelijk beslist. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. We leven nu in een soort niemandsland. Risico is dat daardoor gemeentes worden opgezadeld... met rekeningen die ze niet kunnen betalen. Maar wat even erg is, is dat daardoor de hulp niet verleend kan worden... die noodzakelijk is. En uiteindelijk gaat het om mensen. En dat moeten wij in de gaten houden. Meneer Kool, je zou zeggen, dit wilt u allemaal nog een keer meemaken. Maar dat doet u niet, hè? want u stopt ermee naar de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom? Nou, ik ben acht jaar raadslid geweest. Ik ben daarna acht jaar wethouder geweest in de mooiste stad van Nederland, Den Haag. Maar na 16 jaar vind ik dat het tijd is voor iets anders. En ik ga kijken of ik nog één keer in mijn leven, Felix, iets anders kan doen. Ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Weet u het al? Ik ben aan het zoeken. En meneer Monenkamp, hoe lang blijft u nog? Uh, volgend jaar is mijn herbenoeming aan de orde. En uh, in principe ga ik nog wel voor een volgende periode. Maar ik beslis dat pas na de verkiezingen. Het is onrustig bij voetbalclub Manchester United, heren. Dat heeft u vast en zeker ja, vernomen. Ja, ja, ja, ze doen het niet goed. Nee, een slechte seizoensstart ja. geweest en de manager ligt onder vuur. Uh, mooi zit de man. Die volgde dit seizoen Sir Alex Ferguson op, die 27 jaar de baas was bij United. Hier zit voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, wat is er nou precies mis met die ploeg? Nou ja, je zegt het al: hij verliest en dat is in topsport uh, onhandig, zeker als je net nieuwe trainer bent. Uh, Vijftien. Thuis nederlagen dit seizoen al en vier binnen één maand. Dat is opmerkelijk. Hè? Vier keer thuis verliezen op Old Trafford binnen een maand. Dat kan niet bij Manchester United. Inderdaad, zeven in de competitie, elf punten achter op Arsenal. En uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup. Dat was de eerste ronde waarin zij moesten spelen. En dat was in 29 jaar niet gebeurd. Het is crisis. Dus er ligt veel druk op hem, op Moyes. Hoe gaat hij daarmee om? Nou, hij gaat uh, een beetje in de verdediging. Hij zegt dat hij ook uh, fouten heeft gemaakt zelf. Onder andere met Van Persie. Hè, die is geblesseerd. En ook Rooney, zijn twee sterspelers. Uh, van Persie heeft hij laten spelen tegen Newcastle. 90 minuten. Die was niet helemaal fit. En drie dagen daarna tegen Shakhtar kreeg hij weer last van een andere blessure. Een dijbeenblessure. En is hij ziet dus sinds, uh, sinds dat moment eigenlijk uit. En dat is natuurlijk erg lastig. Want die twee spelers worden ontzettend gemist. Mois zegt nu achteraf: dat heb ik verkeerd gedaan. Ik had hem meer rust moeten geven. Ja, verder weet hij eigenlijk niet welke kant hij uit moet. Uh, want uh, uh, hij heeft op papier natuurlijk een goede selectie. Het zijn allemaal internationals, maar eerlijk gezegd, afgelopen jaren speelden ze al niet zo goed United. Alleen Ferguson haalde er alles uit. Ze dus werden afgelopen jaar nog kampioen. Uh, maar als je naar de maar spelers kijkt... die had ook kijt... een hele slechte start natuurlijk, hè, Ferguson? Die had ook een slechte start en die had René Meulensteen, de Nederlandse uh, assistenttrainer die het goed deed. Die moest weg, want Moyes wilde met hem niet werken. Dat helpt <laughs> misschien er ook nog wel een beetje. Dus het kan natuurlijk nog wel goed trekken, uh, maar het is lastig. Uh, de winterstop is nu, dan kun je natuurlijk nog versterking zoeken. Daarvan heeft uh, Moyes wel gezegd, ja, de spelers die ik wil hebben, zijn waarschijnlijk niet te verkrijgen. En degene die wel vrijkomen, zijn misschien niet goed genoeg voor United. Dus ze kijken natuurlijk wel rond of ze iets kunnen halen. Ze hebben trouwens wel zeven geblesseerde spelers. Even tussendoor, nog heel even, Van Persie. Moeten we ons daar zorgen over maken? Met het oog op het WK? Misschien zijn blessures? Het is vaak wel goed als een speler in de loop van het seizoen er een tijdje uit is. In zo'n heel zware competitie als in Engeland. Als hij dan wel op tijd is, op het WK. Wat kan ons dat United eigenlijk schelen, toch? Als hij maar op het WK speelt. Jij zegt het, Arno. Dit gaan we onthouden. Dank Karate House. Ice will melt, water will boil, you and I can shake off this mortal coil, it's bigger than You feel lucky when you know where you are You know it's gonna come true Zo uit 1991, het only national, uh, uh, rational, of uh, iets dergelijks van <lacht> Crowlet House. Maakt het uit. Ik kan het ook niet meer allemaal houden. <lacht> Erwin Wennemars is ja. aangeschoven. Met jou blikken we terug op het sportweekend. Je was gisteren op het, uh, bij het NK Marathon op kunstijs. Mm. Dat in het teken stond van het overlijden natuurlijk van Sjoerd Huisman. Ja. En zijn oud ploeggenoot Gary Heckman werd tweede en die zei dit na afloop... Hij zei dat hij zich best niet voelde, eerlijk gezegd. Hmm. Ja, gaan we het nog horen? Gaan we het of niet? We nog? Nou, ik weet het niet. Als moet je kijken. maar vertellen nou, wat hij, hij, hij zei. Hij, hij, hij was in tranen. Hij was gewoon, ik vond het namelijk het, het, het moment van, van het weekend. Want Gary Heckman werd tweede en hij huilde gewoon, want hij wilde per se winnen. Voor zijn maatje Sjoerd, uh, Sjoerd, Sjoerd Huisman. En dat vond ik echt zo mooi. Um, en dat was ook een beetje het einde van een, van een bewogen schaatsweek. Weet je. Hij, hij was Sjoerd Huisman uh, een prachtige marathonschaatsen die, uh, die er in één keer niet meer was. En dat was in een aanloop naar het, naar het NK. En het hele schaatswereld stond gewoon stil. Dus hij was ja. helemaal in shock. Hij wilde dus graag winnen, maar hij werd tweede. En toen zei hij dit. Ik deed vandaag niet voor mezelf. Ik deed het echt voor, uh, voor onze superman. Voor Sjoerd Huisman. En... Uh, ja, daarvoor heb ik deze op mijn pak laten drukken. Het was gewoon, ik wou het voor hem doen. Ja, dat dan niet lukt, ja. Dan komt het nog harder aan, denk ik. Ja. Ja, ja. ja. Ik vond, het, ik vond het, dat, dat gewoon het moment van het, van het weekend. En dat was ook al een hele, hele aanloop. Want de afgelopen week was namelijk... gisteren was namelijk het 1K. Dat was de allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar. En de dag daarvoor was dan die herdenkingsdienst voor Shoothuisman. Huisman. En dan mocht hij ook dan de, zijn laatste ronde rijden. En ik was daarbij, er waren heel veel toespraken. Maar op het eind ging die kist over dat ijs heen. En werd de bel geklonk. voor, voor ging, ging de bel voor de laatste ronde. En die kist ging over het ijs. en Toen, uh, toen hij naar de finish toe, toe kwam... Toen was er een speaker die als het ware echt spiekte van... hij gaat zijn laatste ronde rijden. Hier komt hij aan, de grote kampioen. Alsof hij een finale reed. Ja. En het was zo emotioneel. En al die schaatsers die waren daar... Ja, en dan, en dan denk je dat je alles gehad hebt en dan komt nog, nog, nog een, een, een kader achteraan En dan komt, dan komt er nog veel meer uit. Ja, jij kende hem, hè? Um, twee weken hebben jullie nog samen geschaatst. Wat, ja. wat vond jij van hem? Wat vond je zo bijzonder aan hem? Nou, hij was ook, wat Gary Heckman ook al zei, uh, hij was een superman. En dat was ook omdat hij een, een, een flyer was. Hij was een flyer, iemand die heel makkelijk schaatste. En eigenlijk was hij helemaal niet zo'n sterke schaatser. Hij was alleen handig. Hij kon overal tuss tuss tuss tussendoor glippen. En hij kon dus juist optimaal gebruiken van wat hij eigenlijk wel had. En dat was dus niet iemand die, dus, die dus op, op berenkracht maar gewoon sterk was. Nee, maar hij, was, hij wist, ik ben niet sterk, maar als ik moet, moet winnen... dan gaat het om die laatste meter. En op een, een of andere manier handige manier haalde hij die, die, die, dat, dat er altijd uit. En het was een beetje een boefje, toch? Net zoals jij. Het was zeker een boefje. Het was ook een mooi. Dat, dat als je eigenlijk, als je daarover nadenkt, hè, dan is een schaatser als zoethuis, Huisman daar heb je een hekel aan. Want het is namelijk een marathonsport, is, is, is, is een sport waar je hard moet werken en er moet gaan. En dan moet je, je moet verdienen dat je wint. En dat deed hij eigenlijk niet. Want hij, hij, deed, hij, hij kwam er mee weg dat hij gewoon uh, uh, op laatste mee laatste meter won. Omdat hij juist uit alles ging met, ging met een lach. Het was een aardige sociale jongen. Hij je alles net even zijn been naar voren en dan, ja, dan won hij. dat was mooi. Abdelkader Benali, heb jij iets met schaatsen? Ik heb helemaal niks met schaatsen. Gelukkig. Uh, nee, sorry. Uh, meneer Klein-Molenkamp komt ik er dichterbij, kom. want ik wil alles van u horen. Ik ben ook geen schaatser. En Henkel? Nee, op mijn zesde heb ik mijn schaatsen afgelegd. Maar ik, ik, wat, wat ik heel mooi vind aan het heerbetal van de schaatsers... is dat ze niet alleen hun beste vriend begraven... maar ook hun mooiste tegenstander. Je verliest ook een tegenstander in het competitieveld. En dat maakt het zo ja, ontroerend. Was, het, was, het was mooi dat alles bij elkaar was. Dat was het was de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En ik heb mensen zien huilen. Ik heb stilte gehad. Ik heb, we hebben geapplaudisseerd. Sjoerd Huisman komt niet meer terug. Hmm. Dankjewel. Er ben Weddermers. Hartelijk dank. Hier aan de tafel. Het zijn allemaal hier. Zometeen een dame en een heer bij de Avro en de Tros op deze zender. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. Een andere cultuur leren kennen.